Michael de Bruin met het NOS Journaal. Bij het klimaatprotest van Extinction Rebellion vanmiddag op de A12 in Den Haag... zijn ruim 700 actievoerders aangehouden. Volgens de politie wilden ze de weg niet verlaten... en daarop werden ze met bussen naar het stadion van voetbalclub ADO gebracht. Twaalf mensen werden gearresteerd voor andere strafbare feiten, zoals opruiing en mishandeling. Zij moesten naar het politiebureau. De gemeente had de blokkade op de A12 verboden. Er stonden hekken en schermen, maar het lukte de actievoerders toch om de weg op te gaan. De politie zette waterkanonnen in om hen weg te krijgen. Rond half zes was de A12 bij Den Haag weer vrij. De psychiatrische instelling Vivoor in Den Dolder gaat vanaf maandag extra buurtcoaches inzetten vanwege een dodelijke steekpartij vorige week. Daarbij werd een vrouw van 76 jaar gedood. De verdachte is een patiënt van de kliniek. De coaches zullen in het dorp op plekken zijn waar patiënten komen, zoals de looproutes naar het station en winkels. Ze zijn ook het aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers. Verder heeft Vivoor besloten dat cliënten tot 20 januari niet zelfstandig het dorp in mogen. Inwoners van Den Dolder maken zich al langer zorgen over de kliniek. zoals Michael P. daar patiënt, die in 2017 Anne Faber doodde. Een sportvliegtuigje heeft een noodlanding gemaakt op Marken. De twee inzittenden zijn in orde, zegt de veiligheidsregio. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt naar het voormalige eiland in het Markermeer. Het vliegtuigje landde rond kwart over vieren in een weiland, niet ver van de vuurtoren het paard. Wat de reden was van de noodlanding, is niet bekend. Shorttrackster Michelle Velzenboer heeft op het NK Shorttrack na goud op de 1500 meter ook het goud gepakt op de 500 meter. Op beide afstanden was ze sneller dan de schaatsers Angel Daleman en Diede van Oorschot. En dan het weer. Vanavond en vannacht koelt het flink af aan de kust tot het vriespunt. In het binnenland vriest het 1 tot 5 graden. Het kan opnieuw glad worden. Morgen begint ook koud en glad. Later wolkenvelden en soms wat zon bij 1 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Van ZFM! ZF. To see you and like Ja And I lose control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 I lose control